like But you know we gon' Yeah.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 Er zaten 34 Nederlanders en Britten in de bus. 17 raakten licht gewond en vijf passagiers zijn er slecht aan toe. Ze zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het is niet duidelijk of de omgekomen passagier een Brit of een Nederlander is. 10 mensen bleven ongedeerd en worden opgevangen in een gymzaal in de buurt. Het ongeluk gebeurde op de A2 in de buurt van Van Ancien. De bus was door onbekende oorzaak van de weg afgeraakt. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij betrokken. De bus was op weg van Amsterdam naar Parijs. Rotterdam gaat nog eens kijken of een strandfeest dat voor volgende week in Hoek van Holland gepland staat wel mag doorgaan. Het feest is precies een jaar na de strandrellen waarbij vorig jaar een man omkwam na een confrontatie tussen politie en groepen hooligans. Politiebonden noemen het onkies om een, exact een jaar later een soortgelijk feest te organiseren op het strand van Hoek van Holland. Maandag moet de organisator van het feest bij de gemeente Rotterdam op gesprek komen. Dan wordt bekeken of het strandfeest volgende week zondag mag doorgaan. De effectenbeursen op Wall Street zijn de week licht lager gesloten. Beleggers zijn er nog altijd niet van overtuigd dat het herstel zal doorzetten. Nieuwe cijfers over toenemend consumentenvertrouwen maakten maar weinig indruk. Ook de groei van de omzet in de detailhandel was niet zo groot als analisten hadden verwacht. De toonaangevende Dow Jones-index sloot 0,2 lager. De technologiebeurs Nasdaq leverde 0,8 in. De euro sloot in New York op iets meer dan 1,27 dollar. Dan het weer. Vannacht overwegend droog met af en toe een bui. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.